Het laatste verkiezingsdebat voor de Amerikaanse verkiezingen is gewonnen door president Obama. Dat is de mening van de kijkers van CNN en CBS News. Ook de directeur van het Nederlands Debatinstituut, Van Grieken, vindt dat de president in het debat beter was dan zijn republikeinse uitdager Mitt Romney. In het debat stond het buitenland centraal. Romney zei dat de VS de laatste jaren te weinig leiderschap heeft getoond. Een opvallend felle Obama verweet Romney zwalkende standpunten.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 Vanochtend grijs en nevelig, later op de dag steeds meer zon op verschillende plaatsen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS. Show. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Amersfoort Noord 2 kilometer. Verderop bij 1 drie. 3. Tussen Muiden Oost en Knopendiemen ook 3 kilometer. Dat is een aanrijding. Daar zijn twee reisroken dicht. A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij de Kerkdriel 2 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam. Voor het knopend Koenplein ook 2. A9 Alkmaar Amstelveen voor het knopende Raasdorp 3. A27 Almere-Utrecht bij Beeldhoven 2 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort bij de, de Nolder 4 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort 4 kilometer. Tot zover zo de verkeersinformatie.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 Snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. lekker, lekker uit en zie een In Circus Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. Zandvoort ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels.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 In Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Kelvin Harris, Florence Wales van Florence and Machines, Sweet Nothing. En daarvoor Prince in 1999. En werd er niet gezegd dat in 1999 de wereld zou vergaan? Ja, en de verwachtingen zijn dat het dit jaar ook gaat gebeuren. 21 december gaan we er allemaal aan. Nou ja, dat, gaat, uh, dat is volgens de Maya's. Maar stel je voor dat. De wereld niet vergaat op 21 december 2012. Ik denk dat er heel veel baby's worden geboren op 20 september 2013. Dat is precies negen maanden na 31 21 december. Nou, kijk eens. <laughs> Iedereen nog even voor de laatste keer. En Hoppa. die was zondag in Kemmerland. Het is um, 11 over 2. Een hele goede middag. Aldo, goede middag. Goedemiddag jullie. Hoe is jouw avond geweest? Eh. Uh, ja, wel goed. <laughs> Ja, vertel, ja. ik heb. Goed, uh, ik ja. heb ook een goede avond gehad. Nee, ik ben weer eens uh, een beetje stappen na een lange tijd geleden. Oké. Okay. En het is uh, wel gezellig geweest. Maar wat er allemaal gebeurd is, weet ik niet meer. Oké, okay. je hebt heel veel gesopen dus. Ja, dus nou, eigenlijk ben je, je eigenlijk gewoon al een alcoholistje. Eigenlijk doet het ermee, maar ik had een ah. lege maag. Oh dat is ja. Oké. Okay. Ja, ik heb gisteren iets heel leuks gekeken. Het was echt zo'n muziekavond op Nederland 3. Begon met topop. Eigenlijk keek ik Ajax, maar laten we het daar niet over hebben. Uh, ik heb, ben begonnen met Top -pop. Toen was er een documentaire over Paradiso. Ik vind Paradiso veruit uit de beste zaal van Nederland. Voor de popmuziek of gewoon muziek. En daarna, De Nacht van de Popmuziek. Dat was drie uur lang alleen maar fragmenten van de artiesten van aller tijden. En dat werd gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk en Leo Blokhuis. Het begon rond ja, half elf en het ging door tot half twee... Ik heb dat non-stop zitten kijken. Echt Kijk. Allemaal artiesten dat je denkt, ik heb nog nooit gezien. Ik kwam allemaal langs en dat vind ik, zo, vind ik zo leuk om te kijken. Jij bent weer een beetje op de hoogte. Hè? Ja, zeker. Nou ja, op de hoogte. Je kent weer nieuwe artiesten. Ik, ja, die al uh, heel oud waren, weet je wel. En hier ja, er, weer allemaal artiesten kennen en het verhaal achter een liedje bijvoorbeeld. Echt heel erg leuk. Herontdikt. De nacht van de popmuziek. Uh, als je muziekliefhebber bent en je hebt de tijd, bekijk het even terug. Hé, hey, wat is jouw nieuws van de week? Mijn nieuws is dat uh, het blijkt dat wij als Nederlanders verkeerd poepen. Oh! Ja. Lekker. En, uh, de, hoe doen we dat dan? Nou, want wij zitten gewoon op zo'n porcelain pot zitten te schijten. Heerlijk, krantje Omdat erbij, uh, of International of erbij. Bijvoorbeeld. Maar, dus bleek het is dat gebleken dat het beste stand om te poepen is... dat je in een hoek van 35 graden zit. Tussen je uh, ruggengraat en de bovendij van je been. Die moet in een hoek van 35 graden zijn. Het is zijn. alsof zo'n staanpot staat. Zeg maar. Ja, en een hurk. Dat zit toch niet lekker, jongen? Dan kun je toch niet ontspannen zitten? Ja, dat, dat is de beste... Ja, maar wie zegt dat? Hij nou, is uit onderzoek gebleken van Els Oké. Okay. Um, want als je zittend op een pot gaat zitten, zoals wij Hollanders doen... Yeah. heb je eerder kans op uh, aanbijen en darmkanker en dat soort dingen. Ja? Ja. Oh, oké. Okay. Nou ja, ik ga het niet proberen. Ik zit altijd zo lekker, weet je. Nou, maar in, Frank in Frankrijk, Japan en China, daar hebben ze toch de hurkpotten. Ja, ja je precies. Ik kent vast als je naar Frankrijk rijdt uh, met de auto... en dan stop je bij een tankstation en dan staat er zo'n vieze... Smerige hurktoilet. Ja. Dat ben is ik, zo smerig. Uh, ik dacht ook al een keer dat, een hurk, dat ik een hurktoilet had gevonden. Dan ben ik gewoon een pisbak te zijn. Oh, ja. dus jij bent een pismak al op schijten. Ja. <laughs> mijn nieuws van afgelopen week uh, is wel heel erg goed nieuws, helemaal voor de Hollanders. Ons bekendste exportproduct is Arme van Buren, want hij is weer op nummer 1 beland in de DJ Mac Top 100. Dat is een uh, top 100 lijst met de populairste DJs van de wereld. Hij eindigt op, op, uh, op nummer 1. Maar er zitten nog meer Nederlanders in de top 100. In de top 5 zitten al 5 Nederlanders. Op 2 eindigde Chesto. Op 3 Avici. Op 4 vorig jaar nog nummer 1 David Getta. Op 5 Deadmauze. Op 6 een Nederlander. Hartwall. Op 7 Nederlanders. Uh, Den Haag, Dash Berlin. Op 8 Above en Bayern. Op 9 Afrojack. Doet natuurlijk ook steeds beter. Op 10 Skrilleks. En op 11 ook nog een Nederlander, Headhunters. De hoogste binnenkomer van alle dj's is ook een Nederlander. Op nummer 17 komt Nicky Romero binnen. Nou, dat uh, is wel uh, heel goed voor de Nederlanders. Ja, vind je? Oh, ja, dan staan we toch weer een Ja, beetje, ik, vind het, ik vind het echt... Ik vind het echt ik, kijk, dat zijn dingen waar ik trots op ben, weet je. Als een, Nederland, als een Nederlands elfte goed presteert op een EK, WK... ben ik trots op Nederland. Als de Nederlandse sporters goed presteren op Olympische Spelen... ben ik trots op Nederland. En um, als dj's op nummer 1 eindigen of heel erg hoog. Toch? Ja. ja. Een nieuwe zondag in want We gaan zo meteen even bellen... met Joop van Kempen. Hij is van Surfvereniging Zandvoort. En van de volgende week zaterdag vindt het NK Golfsurfer plaats... hier in Zandvoort. We gaan hem alles daarover vragen. Ook volgende week. hem is uitgebreid bij Roentje Dorp. We gaan ook even bellen. Rond de uur of vier met Ron Brouwer. Hij is van Lauer Hardy Café en Hardy in Zandvoort. En we gaan hem alles vragen over Rondje Dorp. Reageer je kan ook. Hashtag ZFM op Twitter. Facebook van ZFM Zandvoort. Of check het op www.zfmsandvoort.nl slash cam. Dan zie je ons uh, lekker relax zitten. En misschien ook wel een beetje losgaan op de muziek. Bellen kan ook op 03573 1969. Dus 03573 1969. Teilen die Welt auf en bauen een Palast aus. Plänen en träumen, jeden Tag neu. Bisschen Geld gegen Probleme. Wir nehmen, was wir wollen, wollen meer sein, mehr sein als nur ein Moment. Yeah, komm, nicht met großen Namen, die du kennst. Wir trinken auf Verlierer, lassen Pappbecher vergolden. Feiern hart, fallen weich auf die lila Wolken. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila snennen. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder Wieder lila's nimmen. Hier bleiben we, bis die Wolken wieder lila's nimmen. Kop da ich steht ein neuer Stern. Yeah. Kastoren sehen bei ons am Feuerwerk. Oh. We reizen ons von de Fäden ab. Yeah. Lass dich schlafen, komm wir heben an. Deutschland, FM. Yeah. En de Duitse Sjaalplatten. Jawohl. Goede taak, dames en heren. Hoeren. Hoeren. Nieuwe muziek van Marteria, Jasta en Mits Platman. Lila Wolken. Ja, dat hebben we Het <laughs> bekende liedje. Ja, het bekende liedje van BBC Match of the Day. En dat wil zeggen dat we bij sommigen in Kemmerland het voetbal gaan doornemen. De divisie. gisteren, vijf wedstrijden gespeeld. Teleurstellend, ik heb de wedstrijd gezien. Heracles, Almelo tegen Ajax. De Amsterdam stond er met 2-0 voor. In de eerste helft speelde uiteindelijk tot 3-2. Nou ja, op zich dachten we, nou, die winst is binnen. Laatste minuut, Heracles maakte de gelijkmaker. Eind 3-3. PSV kwam ook met 2-0 achter. Verrassend in eigen huis. Won uiteindelijk wel heel veel kansen. Ze maakten de 3. Ze wonnen met 3-2 dus... Titelkandidaat FC Twente verloor wel punten. Tegen Rode JC 1-1. NAC Breda tegen ook kampioenskandidaat. Kunnen we het nog melden? Vitesse. Het werd 0-3 voor Vitesse. En AZ tegen jouw clubje Aldo. Tegen NEC het werd 0-2 voor de Nijmegenaren. En vandaag om half 1 zijn Aldo Den Haag tegen Utrecht begonnen tegen elkaar. De uh, tussenstand is daar 1-2 voor Utrecht. Om half 3 twee wedstrijden. De Heerenveen tegen Groningen. En ik, hoor, ik heb gehoord gisteren dat uh, twee mensen erop gewet hebben wie er zou winnen. Ja. En Rob en Albert Jan die hebben gewet voor een biertje. Ja. ja, ja, ja, die, ja dan ik, dus doen. dat gaan we vinden, gaat aan. En uh, VVVN dan tegen Feyenoord. En om half vijf ergens we ook tegen Peck Zwolle. Oké, okay, even een rondje langs de internationale velden. Bayern München heeft de wedstrijd tegen Düsseldorf ruim gewonnen met 5-0. Ze gaan nu aan kop met alle acht wedstrijden gewonnen te hebben. Ook nog meer voetbal in Duitsland. De tupper tussen Borussia Dortmund tegen Schalke... werd mede door een doelpunt beslist in het voordeel van Schalke. Avelay scoorde daar. Het werd uiteindelijk 1-2. Gisteren de topper in Engeland, Tottenham... met Jan Vertongen tegen Chelsea. Chelsea was ongeslagen en weet dit vast te houden. Ze wonnen met 4-2. De trein Rooney en Robin van Persie loopt volop. Mede door een doelpunt en een assist van van Persie. won United zijn wedstrijd tegen Stoke City met 4-2. En Barcelona, Barcelona gaat nog steeds aan kop in de Premiera division. Binnen 20 minuten stonden ze tegen Deportiva La Coruña al met 3-0 voor. Na deze 3-0 liet ze het tempo zo laag zakken dat Deportivo kon terugkomen. Uiteindelijke uitslag werd 4-5 met drie doelpunten van... hoe kan het ook anders, Lionel Messi... Dan de sport in de regio. De regio Zandvoort, het dameshockeyteam van ZHC, is opnieuw koploper. Vorige week zondag wonnen ze met 0-3. De eerstvolgende wedstrijd is op 4 november tegen AMVJ. En afgelopen maandag sloten de vrouwen van ZCS Softball het positief af. In de wedstrijd tegen onze gezellen uit Haarlem werd met 4-2 gewonnen. Dan de handbal, dames van ZCC. ZSC. Zij verloren vorige week zondag met 22-13 van het Purmerense Fido. En het eerste van SV Zandvoort was gisteren vrij. Zij staan op dit moment zevende in de tweede klasse. Volgende week speelt Zandvoort thuis om half drie tegen Aalsmeer... die op dit moment op de tweede plek staat. En dan tot slot steeds meer jeugd in de Ze trekt naar de basketbalsport. Dit komt door mede uh, van het enthousiasme van de jeugdafdeling... van de Zandvoortse basketbalvereniging The Lions. Gisteren speelde het talentvolle team De Heren Onder 20 in een korverhaal tegen De Heren Onder 20 uit Weert... die tot gisteren ongelagen was. Helaas verloren ze de wedstrijd met 46 tegen 119. Is de nieuwe Keen of CFM disconnected Something's crept in under our door Silent looking through the floor Finching like a stone in my shoe Some chemical is breaking down The glue that's been binding me to you Boarding up the windows now. We've been leaning on each other so hard, tied so tight, we wound. Een half jaar geleden bracht ze een nieuwe album uit, Strangeland Keen. En dit is een nieuwe single daarvan Disconnected. En sinds Pop ben ik eigenlijk alleen maar meer fan geworden van Keen. Zometeen nemen we even het regio nieuws door. Wat is er gebeurd in Sanford en de omgeving? Je hoort het zometeen. dit is Barry Adamson Straight till Sunrise. Midnight, If I get high All your assets are mine What I say Went all the way Into a head like a dagger Of misery, the mystery En Straight Till Sunrise. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Met even wat regennieuws, wat is gebeurd in Zandvoort en omgeving. Dit najaar start de bibliotheek een zoektocht... naar de leukste kinderboekenkast van Nederland. Iedereen kan zijn favoriete boek een plaatsje in de kast geven. Uiteindelijk blijven de 100 populairste boeken over die samen de leukste kinderboekenkast van Nederland vormen. Dus heb je een leuk boek, of heb je een boek dat jouw favoriet is... dan kun je dat laten weten. Wil je meer informatie, dan kun je dat vinden via www.bibliotheekduinrand.nl. Dus www.bibliotheekduinrand.nl. De Kunstweek in Zandvoort, 3 tot en met 11 november 2012... start dit jaar in het teken van het thema Kunst voor Iedereen... Alle informatie bekijken op www.kunstweek.nl Ja, en op het strand van Sandvoort en op zee... heeft uh, zit dinsdagavond een grote zoekactie afgespeeld. Even na zeven uur kwam er bij een meldkamer een melding binnen... van een vermiste kitesurfer. De Sandvoorts Brigade, politie en brandweer... hebben het strand en de zee afgekampt. En omstreeks acht uur werd de server lopend op het strand aangetroffen. Hij maakte het goed, maar was toch wel geschrokken van alle commotie... wat natuurlijk wel terecht is... Ook de dinsdagmiddag moesten de Zandvoortse reddingsbrigade uitrukken. Dit keer, was voor een windsurfer, dit keer was een windsurfer in de problemen. Het strand, hulpverleningsvoertuig en een boot is ter, met spoed ter plaatse gekomen. Op het strand bleek dat de server in orde was. De jongeren onder ons kunnen dit weekend niet uitgaan... in de club Exposure aan de Kosterstraat. Gisteren ergens en vandaag moet de club om 9 uur uh, uh, s'avonds uh, dicht... Terwijl de club doorgaans altijd om 10 uur open gaat. Aanleiding voor de tijdelijke sluiting is een geweldincident in het week, uh, weekend van 19 september. Vanaf morgen mag Club Exposure weer de gebruikelijke openingstijden hanteren. Het is wel slim aangepakt. Dus ze zeggen: Ja, jullie moeten niet sluiten. Maar jullie om jullie gaan om 9 uur dicht. Terwijl ze om 10 uh, uur, uur open gaan. Dat hebben ja. we wel over nagedacht. CFM, Westkust, Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Vanavond spettert het lokaal nog wat. Maar de komende nacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn een flinke periode met zon en blijft het droog. En de temperatuur stijgt naar een aangename 17 graden. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM Text TV, op kanaal 45. 3FM You know you, you make me feel so good inside. I've <laughs> always wanted a girl just like you. Such a pure, Pretty young Vond je Dirk D. al dan? Goed, ja? Dek Ik deed hem, deek hem goed mee, gelukkig. En zo gaan we even bellen met Joop van Kempen... van de Sandford, uh, Sandvoortse uh, surfvereniging. Want uh, volgende week start de NK golfsurfen En we gaan zo meteen hem daar alles over vragen. En dit is nieuwe muziek van Lorene. Je kent haar van het Zonfestival. Ze was de winnares 2012 met Euphoria. En ze is terug. Met een nieuwe hit. My heart is refusing me op CFM. Beaten down And I'm frozen to the ground Like a fool I trusted you Still I'm hopelessly in love Refusing Me. Volgende week, zaterdag, is, het, is de start van het NK Golfsurfen in Sanford. Aan de telefoon heb ik Joop van Kempen van Surfvereniging Sanford. Joop, goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. Hé, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Um, het NK Golfsurfen, hoe groot is dit evenement? Um, nou, dat is toch wel redelijk groot, voor, zeker voor uh, golfsurfbegrippen. Uh, het is uh, toch wel uh, de grootste van Nederland... Uh. Denk ik zo'n ja. beetje. Want wat kan ik me bij voorstellen? Hoe ziet, hoe ziet deze golf ronde eruit? Hoe ziet het NK-kampioenschap eruit? Um, ja, er wordt, er wordt gesurfd wordt in uh, Heat. Gaan, zeg maar, uh, we hebben twee velden en daar gaan zeg maar vijf man tegelijk uh, het water in. En die hebben allemaal verschillende kleuren hesjes aan. Zodat je ja. de jury kan zien. Uh, wat ze allemaal doen. En ze worden beoordeeld op uh, het rijden van een golf, zeg maar. En de trucjes die ze daarop doen. Oké. Okay. Zijn, jullie, zijn jullie afhankelijk van het weer? Ja, want uh, het, het zijn namelijk drie weekenden. Het is dus niet uh, zeker dat het komende zaterdag is. Ja. Want we hebben, dat noemen ze dan een waiting period. Ja, klopt. Dus ja, weekenden. dat las ik. En dat is dus komend weekend. En dan uh, het eerste weekend van november. En het tweede weekend van november. Dus als er uh, zeg maar komend weekend geen golven staan. Dan gaat het ook gewoon een weekend op. Oké. Okay. Ja, ja, dus dat is, dat is een waiting period. Dus dan wachten jullie gewoon. Um, dus dan kijken jullie, bekijken jullie of het weer goed is om te gaan surfen. Ja, okay. dus, uh, zeg maar de, de, de, de weergoeroe van het surfen, dat is uh, Neptunus, heet hij Oké, okay, oké. Okay. En uh, <laughs> die beoordeelt op woensdag of er goede golven zijn en hij ja. geeft de call. En uh, ja, zodra wij dus te horen krijgen van het gaat door, ja. wordt alles in werking gezet. Oké. Okay. Hey, wat is nou het, het schema van een toernooi? Want bijvoorbeeld, ik weet bij het WK heb je een poolfase, dan ga je naar de kwartfinales, halffinales, finales. Hoe zit dat bij het uh, NK Golf surfen? Het, uh, ja, het is eigenlijk een soort afvalrace. Dus zeg maar van elke heat uh, uh, gaan de twee winnaars uh, door naar de halve finale, zeg maar. Ja. En van de halve finale gaat elke winnaar naar de finale. Oké. Okay. Ja, en wat ik, het leuke, wat ik het leuke vind aan dit uh, evenement is dat echt de top van Nederland aanwezig is. Zitten ja. daar nou ook Zandvoorters tussen? Um, zover ik weet zit er uh, uh, één Zandvoort ertussen. Oh, gelukkig. In de longboardklasse en dat is uh, uh, Arno Dekker. Ja. En, uh, ja, maar die zit een beetje in de middenmoot. Okay. Uh, kijk, je moet je voorstellen dat wel uh, de hele Nederlandse top qua golfsurfen uh, naar Zandvoort komt. Ja, precies. Het is ook niet een wedstrijd waar zeg maar, iedereen aan mee kan doen. Uh, het is echt. Uh, het is ook een tour, hè? Het, het zijn vier wedstrijden in totaal. En uh, er zijn er dus al uh, drie geweest. Ja. Dit is de laatste wedstrijd, die finale. Ja, want het wordt, het wordt ook bijvoorbeeld in Scheveningen gevaren, of hoe zeg je dat gereden? Ja. Ja. Er is dus uh, één stop in Scheveningen, die is uh, uh, zeg maar in. Uh, wanneer was dat? In mei is die geweest, geloof ik. Oké. Okay. En uh, ze zijn daarvoor uh, ook een week in uh, Frankrijk geweest, want één stop is altijd in Frankrijk ook. Oké, okay. oh, dat is wel lekker. <laughs> ja, om even uh, te beoordelen of je ook op uh, wat grotere uh, golven goed kan surfen. Ja, precies. En uh, waarom wordt dat nu gauw en niet bijvoorbeeld in de zomer? Nou, omdat de, de, de, ja, de kans op goede golven in deze tijd uh, het beste zijn eigenlijk. Want Ik denk niet dat het, dat het water nou heel warm is. Sorry, wat zeg Ik denk niet dat het water nou heel warm is. Nou, het water is nog wel lekker hoor. Wel. Maar sowieso dat uh, een... Uh, Ik denk niet een, dat het heel veel, veel uitmaakt, vr. toch? Die trekt uh, daar ni uh, niks van aan, hoor. <laughs> je <laughs> je hebt, op een gegeven moment ja. word je wel warm omdat je zoveel beweegt. Ja, dat is waar. Uh, Joop, wanneer ja. is de finale? Sorry? Wanneer is de finale? Uh, nou, finale, de finale... Dit is de finale. Oh, oké, oké. Okay, okay, okay. dus, uh, uh, ja, en, en de echte finale van de wedstrijd zelf... die zal uh, ja, waarschijnlijk tegen een uur of vier pas zijn. Want uh, we hebben een vrij druk programma. Er zijn ja. ongeveer zeg maar zo'n 100, 120 uh, golfservers die je daar zo. aan meedoen. Ja. Dus er uh, is een aardig schema om af te draaien. Dus de ja. finale zal wel uh, ja, tegen een uur of 4, uh, 5 worden. Oké. Okay. En tot slot, um, buiten het server zijn er nog meer dingen te beleven voor niet-surfers, bijvoorbeeld. Um, wat kunnen de bezoekers doen? Ja, we hebben een heel leuk... Uh, het is uh, bij de zuilvereniging, hè, bij de watersportvereniging ja. heeft dat tegenwoordig. Die hebben een hele mooie accommodatie neergezet. Uh, en de Romein, uh, alle sponsors uh, zoals Protest, die komen met hot tubs, uh, uh, Monster Energy staat er met een uh, DJ-wagen en er worden gratis blikjes uitgedeeld. Er staan wat kraampjes met uh, surfspullen, surfshops. En uh, ja, we gaan allerlei leuke dingen te doen. We worden binnen in, uh, in uh, de watersportvereniging... staat een, uh, een uh, tv met, waar uh, de hele dag surffilms worden getoond. Okay. En dan kan je lekker ook een hapje en een drankje doen. En uh, ja, voor de rest, we gaan ook voor de bezoekers... Uh, natuurlijk een hele gezellige dag van maken. Nou ja, dat klinkt goed. Um, dus ook als niet-surfer heb je zeker wat te doen uh, die dag. Ja. Nou, hopelijk gaat het, gaat het uh, lukken... Uh, aanstaande zaterdag en anders uh, wordt het iets later. Maar laten we hopen op het beste. Joop van Kempen, dankjewel. Ja, dankjewel. En uh, nou ja, wie weet, uh, tot de volgende keer. <laughs> ja, als mensen nou geïnteresseerd zijn en willen checken of het doorgaat... Uh, dat kan via uh, de surfvereniging Zandvoort.nl. Uh, zodra wij weten dat het doorgaat, wordt het daarop uh, gezet... En dan kan iedereen zien uh, wanneer ze waar moeten zijn. Oké, okay, top. De Zandvoort.nl voor alle informatie. Yes. Oké, okay, dankjewel. Een hele fijne middag verder. Hey Rudy, bedankt Oké. Okay. succes met je programma. Dankjewel. Well okay, the man now living in the, ghetto, where the Well, when he's out late at night, if he's got his head on right, well, I leave you 95, he's walking with steel, but the man say he's afraid of gangsters, messing with people just for fun, and he don't want to be next, He got a family to protect, so just last week he bought himself good, everybody got a pistol. Forty-five. No philosophies seem to be at least as near that I can see when the other folks give up theirs I give up the business is a violent civilization this civilization where I am Night, just ain't that special? Yeah, I got the Constitution on the run. 'Cause even though we got the right to defend our home, defend our land, got to understand to get it in hand about the gun. Everybody got a pistol. Everybody got a .45. Deze man, Jill Cut Heron. En gun. Ik heb ook een wapen, het wapen van Zandvoort. Flauw, flauw weer. Ik zal meteen deel 2 van zondag in Kermerland. Um, met onder andere natuurlijk het uh, regio-nieuws en wat is gebeurd in Zandvoort en omgeving. En straks gaan we natuurlijk even bellen met Ron Brouwer over Rondje Dorp. Dit is een talentvolle gast uit Haarlem. Dit is Joost Dobbe. Doe you know